Dan nog het weer, eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude 2 kilometer. En bij Roelevaansveen 3 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, bij Hoogmaden 2 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor knoopend Raasdorp 10 kilometer. A20 van Gouden naar Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein Polderplein 3 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos nog 8 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersunie.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 ...is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. En we luistert nog steeds naar hoogtepunten en alarmschijven... ...van het 40 jaar geleden verdwenen Radio Veronica. Samenstelling, in dit geval Bart van der Meer. Goedemiddag. die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 Papa got a claddle down, down. Yeah, I'm talking about Papa. He was the poor, richest man in town. Well, there was all men who was so fine like Papa. He was the only friend on mine. Yeah, Papa. He was the poor, richest man in town. His Sunday was alright. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. En ondertussen is de PIA Masters Historic Formula One Championship begonnen in heel Zandvoort zijn ze te horen. En op het circuitpark Zandvoort zijn ze te zien en Willem van Denzen is daar nog steeds aanwezig. Willem, goedemiddag allemaal. Goedemiddag, je zei al mocht de Pia Master historic van 1. en dan zijn de auto's tot 1985. Die zijn gestart. gegaan. We hebben inmiddels alweer vijf ronden afgelegd en start in tegenstelling tot een Grand Prix zoals we die hadden heeft Het was geen staande start, maar een rollende start. Maar het is zelf natuurlijk van die auto's. 23 auto's van uh, stad. Ja, het gaat zoals op. Uh, Na de Grand Prix keken uh, zoals we die hier in het geleden uh, hadden. En dus, zo ziet het er nog steeds uit. Zo klinkt het ook uh, zoals je net al zei. Het was uh, Michael Lyons uh, die rijdt in een hescut. Hescut uh, waarin ooit uh, James Hunt uh, reed. Uh, hij rijdt in de auto waar ooit uh, Robert in reed. Uh, de sluit cracker die rijdt in een uh, Lotus 91. Die kwam wat slecht weg viel uh, terug uh, naar positie 8. We hebben nu een stand in de wedstrijd uh, 1 Michael Lines met een Hesketh. Tweede zijnde Pits, in een en zijn uh, Theodore. Dus, uh, een auto in de Juni-Park uitvoering, Een auto, -auto waar ooit uh, onze plaatsgenoten uh, Jan Lammers uh, Formule 1 in uh, gereisd heeft. En op de derde plaats vinden we nu terug Christophe uh, burg die rijdt in een Williams. Vierde is dan inmiddels uh, de slechte start uh, Gregory Thornton, die in een uh, Loogs 91 in de John Player Special uitvoering rijdt.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 Summer night.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 Yes, indeed. The night Chicago died. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. The night Chicago The night died. Chicago Paper lace. Died. Dat is het. Dat was hem. Ja, dat was hem toch? Wat <middels> nou, begint opnieuw? Ja, ah, gewoon nu pas afgelopen. Eigenlijk. Oh, is het pas afgelopen? Paperlees, Paperlees. Hé, hey, wereldberoemd hè? Ja, wereldberoemd. Nou, ik, ik, ik, ik, ik zou het niet meer weten. <middels>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 Ja, ik vind dat omdat het zo leuk is. Uh, dat zal het zijn. Waarschijnlijk. Dat het zo leuk is. Wat is de volgende? zijn we toe aan de nummer drie van die top tien: ja. Mud and Rocket. Dit is onze Oh, well, well, you changed me to where they get rockin' blast.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 Second morse. Muscle, so you're sitting in the solid store Where all the guests start as holes Where they write their names on the floor And hang a photograph's song on the wall?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 Oh, dit. <laughs> <laughs> dit is echt hard werken. Zweet op mijn voorhoofd. Hè? Zweet op mijn voorhoofd, man. Oh. Dat is niet te geloven. Dit is, is echt niet te filmen, dit. Uh, dit want is nou vreselijk. Nou ja, oké, okay, maakt er wel niet uit. We doen het met plezier. Uh, dit is de laatste keer, helaas, dat we naar het circuit gaan. Uh, dames en heren, Dus is de laatste keer alweer. Dus laatste keer alweer. En nu staat hij natuurlijk net niet op. Ja. <lacht> nee, nee, die wel. Dat zul je altijd zien. <lacht>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 Ja, goeiemiddag Romans. Uh, circuitpark Zandvoort, de uh, historic campfire. Uh, nou, de historic campfire uh, dat geen uit de meeste mensen uh, voorkomen, uh, die is inmiddels uh, afgevlacht. Uh, mooie race geweest, en een race ook uh, die onderbroken werd uh, met een safety car, omdat uh, een van de auto's en dat was dan uh, George en uh, die uh, bij bosch toch niet uh, precies de route aangehield, uh, wat de bedoeling is. Die auto's strand die uh, bleef op een uh, vervelende plek staan, zodat die gevaar zou kunnen opleveren andere, dus ...die moesten eerst verwijderd worden. Het werd ook uh, keurig en snel verwijderd weer uh, door de afslijpdiensten. Daarna werd het geld weer losgelaten en gingen ze nogmaals uh, van start. Twee keer een start, dus uh, met die uh, formule nou, altijd leuk, zo'n start... Uiteindelijke winnaar werd uh, Michael Lyons en op de tweede plaats uh, werd het uh, Christophe uh, met die met een prachtige manier uh, toch nog uh, Simon Fish uh, wist water, Die uiteindelijk uh, als derde eindigt. Die heren die worden nu geheel de zijn de.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 Dus wordt er echt op deze regels van, de, van, van vandaag uh, de wedstrijd bepaald? Ja, die of? wordt op de van vandaag. Uh, toen de tijd uh, bestond, uh, safety car of niet. Er uh, werd er altijd aan doorgereisd en uh, werd het hele waar het dat was het. Maar, dus, okay. hierna, uh, Zo! Ja, er komen een paar auto's voorbij rijden. Goh, ja. ze ja, hier!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 Wat gaan we doen? Oké. Oké.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 de Nieuws op Radio Veronica. Dat betekent, luisteraars, dat wij, het personeel aan boord van het Veronica-Zendschip de Noordenee, afscheid van u moeten nemen. De mensen die ervoor zorgden dat u, ook al waarde het nog zo hard, naar de Veronica-programma's heeft kunnen luisteren zijn kapitein Arie de Ruiter, de stuurlieden Henk Korthuis en Arie van der Slam, de matrozen Leen Kramer, Wim Kronk, Giel Vink, Willem Kuiper... en Arie de Nee.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 voor Radio Veronica, aan boord van de Noorderney. Luisteraars, namens de gehele bemanning wens ik u het allerbeste. Vaarwel. Jij bent het mooiste schip dat ik ken. Ligt op de Noordzee, Noordzee, Noordzee Noord. Zo'n zes mijl uit de kust ongeveer. Daar op die mooie zee, mooie zee, mooie. Zee. Al de wind nog zo. Bestaat. Storm maar, beug maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste stil wat er bestaat. Dan moet je binnenkort toch weg, naar al die jaren. Je zult toch voor het eind van dit jaar naar het land moeten varen, varen, varen. Maar het is toch niet eerlijk, toch moet je weg, je hebt niks meer daan, toch moet je gaan. Storm maar, weg, maar, een oren, en die blijft voor mij het mooiste schip.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 was waarschijnlijk verbrand door dus zijn medemens. Hij was een boosdoener. Een sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica. sterfte ook een beetje de democratie in dit land. Dat spijt me.